ja, dat blijft naar de hele tijd doorgaan. Ja. Ja, het is zo, ja, zegt Ik zit er thuis in het Ja. Ik ben hier. Kijk, ik Ik ben hier.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 is uh, vervorming iets wat je bestrijden moet. Dat uh, moet er uitgewerkt worden, dat, uh, mm. dat kan je niet maken. Uh, bij ons is het dus ver van als, we, als we, we daar moeten gaan zitten, kunnen we beter ophouden. Nee, nou, we hebben absoluut de financiële middelen niet voor en de tijd niet om dat allemaal op te heffen. Dus we, we nemen het gewoon voor lucht en kijken hoe we er eenvoudig omheen kunnen. Of we het kunnen we gebruiken. Ja, sorry, maar we zijn nu vast hier in de studio. Ja, dan ik vind het ook want Ik gewoon heel irritant om naar de uh, hey jongens, dan het een een de toepassen dus van uh, vervorming op het publiek. <laughs> uh, oh, ik het een uh, de ene, een of... al... uh, en van de belangrijkste dingen is dat we het publiek altijd willen ontheften, zoals het heet. Ze moeten niet meer in de ruimte zijn waar ze binnen stapten. Dus uh, als je in Paradiso binnenkomt, ben je niet meer in Paradiso. Weet je? Of je noem wat anders. Je bent niet meer op de plek waar je naar binnen ging.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 Um, we maken wel eens uitzonderingen, zoals bij de Techno Tru performance waar we straks nog even over zou hebben. Maar uh, gewoon in principe is het het en liefst nog meer fonisch, En, en uh, daar wordt constant ingeschakeld, het geluid roleert, ro ro roteert. En dat zijn effecten die, die kennen mensen niet echt. En,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 bepaalde geëikte uh, sfeertjes die optreden bij performances en zo.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 aanbelt. Nu beginnen met we beginnen met z'n tweeën, beginnen we met enorme hamers, die 5 kilo hamers op te rammen. Ik moet erbij zeggen dat de hele boot is dus vol hangt met uh, contactmicrofoons. Dit was de allereerste keer dat we een performance stelden waarbij we geen gebruik maakten van voorbereid uh, geluid. Dus uh, loops of samples of whatever. Synthesizer is dit allemaal niet erbij. Dit was echt uh, alles all geluid wat erbij was, was alleen maar van de situatie en dan enorm versterkt. Dat is een nieuwe trend bij uh, de aardbureau nu. Alleen maar versterken en eventueel filteren. Dat kan allemaal zeer grof dus uh, je hebt nog genoeg. Uh, spelruimte. Nou, aanbeeld. Ze is dus ook met contactmicrofoons opgemaakt. Uh, uh, na de tiende slag was die door Midden natuurlijk. <laughs> <laughs> maar uh, de, ja, de organisaties ook, dat bij ons beduidend meer moeite te kosten tot de te komen toen die uh, contactmicrofoons van de ja, ah, goed, de drommers die ik verlissen, dan bekijk ik als wij goed uit. Uh, op een gegeven moment hadden wij om met hameren. De twee uh, andere mensen pakken met voorwerp weer op met zware kettingen zo, en leggen het weer in het vuur. De blaasbalk begint weer. Is een heel prachtig gezicht. Zo. Door het formaat van de ballen gaat hij heel traag, heel rustig.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 En ja, als iedereen staat op zijn positie, doet niets, wacht tot hij aan de beurt is, absoluut minimaal bewegingen. Alleen dus bij de laatste keer dat we gaan hameren gaan we uh, echt de keer. En helaas breekt dan uh, de stijl weer van Stefan zijn hamer Dat is uh, al, al drie keer gebeurd uh, met al die performance, dat uh, hammer ermee ging. Hoe heet het, the heat of reaction ofzo. nou toen moest ik tussen mijn eentje nog te klimaat boks vol maken. Gelukkig is mijn arm niet gebroken. Het is schuld, Het is gelukt. <houd noise> omdat er dus uh, theater qua uh, spelen, uh, performen uh, heel weinig gebeurt. Uh, maar dat de, de publiek wel gefixeerd zit op, het, op de stage, zeg maar, helemaal. En dat het zich ook opbouwt naar een climax toe en dat als die ook geweest is de mensen ook echt helemaal uit het dak gaan applaudisseren, echt helemaal iets meebeleefd hebben, terwijl het, het, het, het qua spel het absoluut stilstaan was en dat er geen enkele dure instrumenten zijn gebruikt of zo. So, het, het, het was op zich een heel minimal product gewoon, terwijl de uitkomst was maximal. en dat, dat is een, iets wat dat wij nastreven, dat uh, heel belangrijk is het, het gevoel is belangrijk, dat moet je bespelen. Dat, dat is ook typisch theater. En het is absoluut niet noodzakelijk om meer, een grote ja, en betere apparatuur neer te zetten. Of, of, of nog trainers, spelers of weet ik wat. Het, het gaat echt om de sfeer. Dat is dus het product waar wij bij het artbureau en ook bij Devenbouwijk mee bezig zijn met de sfeer. En hoe die komt. En,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 zij zei, ja kom naar vergaderingen en zo, maar normaal ga ik niet naar vergaderingen van uh, derden. En nou, dacht, laten we eens gaan kijken zo. Toen, toen in gesprekken allemaal ging het over technische installatie van, van grote dia-projecten, uh, dus computergestuurde dia-shows. Weet je, allemaal, dat vonden we interessant, dat kunnen we maken. En uh, nou, dan zou de zender moeten komen, met een grote zender, hele toestel, hele verhalen. Allemaal echt, echt prachtige verhalen, hoor.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 We hadden keuze uit de materiaal. we konden naar Radio 100 luisteren en doorsturen, we komen naar de beurs luisteren en doorsturen.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 Ja, al met al hebben we daar een fantastische mix van kunnen maken. Ja, het, uh, en ja, ik vind dit, dit, dit het principe dat daar nageschreef werd, hebben ze zelf vermoord door uh, te ge ge georganiseerd proberen te zijn. Terwijl het formaat van de happening eigenlijk boven, boven formaat was. <laughs>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 Wie niet in die niet went. misschien komt er al ooit eens wat. All times uh, happy feelings, good music, like uh, those days. It's with John Tobel, going cold side effingin, Kattahoo Radio. A lot of good times a as every Monday night from 12 o'clock midnight up till 3 o'clock. The Sigma Troll, Bogo, Bogo! It's the cycle I'm To tempo To me to my To balance my heart Mama Mama, Bogo, Bogo Mama Mama, Bogo, Bogo I get in place my I'm going to waar hij het We gaan all in sound. We gaan all in sound. Ja, karakter die, die ik weet niet hoe lang die nog blijft leven, maar uh, het, kijk, het is leuk om om. Uh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 en voor de rest, uh, als hij er niet is... Uh,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 om, om te gaan uitzenden, omdat hij daar in zijn voor de heel wat andere en voor hem belangrijkere dingen te doen had. Wat is dus in principe TechnoTri-Performance uh, was, waar hij uh, de onzichtbare uh, character was, die dat aan elkaar bond, allemaal en zo. Hè, die, uh, hij ja, zweeft er wel mee, maar ze spaceship. ik bedoel de techno was er wel, maar het was dus niet zichtbaar voor het publiek. Okay. is een yes. Als John Turbo in de studio is en zijn programma doet, dan uh, heeft hij wel een bepaalde format. Wat uh,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 Ik probeer een beeld te geven van wat er leeft onder dit soort zaken onder de mens. Of straat loopt, in één keer in die studio En dat varieert tussen een weet er wel wat van, de ander weet er niks van zo. Maar aldoende wordt er wel uitgelegd, worden mensen bekendgemaakt met de dingen. En John Tobe hoopt natuurlijk dat hij mensen attent maakt op hem die daar ook mee bezig zijn met dat soort zaken. En al denken die van nou dat kan absoluut niet wat hier gezegd wordt. Die zich kwaad worden en dan reageren ofzo. Hij probeert natuurlijk reacties los te maken op positief of negatief manier. Ja, maar reacties los te maken. Ja, maar dat, zoals ik al gezegd heb, John Turbo zit helemaal alleen in zijn cyborgship, cybership. Eh, een cybership. <laughs> en eh, die reacties dan moeten we nog helemaal even zien en zo. En,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 op DFM uitzendingen kun je oude, de leukste oude DFM uitzendingen verwachten, die, die dan nog een beetje geüpdate worden. Als, als de opmerking is: het over tijd of uh, zenderfrequentie of zo, dan wordt er even overheen ge oh. ge gejast. Okay. Hallo! Hallo! Ben je iemand die niet gelooft dat het live is? Nu? En dat klopt. Ja, is een Ik Ik nei, Ik wat..... ben <ksta>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 Hallo. Dat is ook een leuk principe, Muziek Muziek dus Muziek Muziek ik probeer dus uh, bij het produceren van het uh, het van van Muziek uh, Muziek van Muziek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 En dat is iets wat ik probeer te vermijden. En John Turbo is daar er heel erg goed in. Maar ja, als je eens oude tapes draait, dan... Ja. Ja, ja. Het is echt... Voor de listeners. It's it's, really, uh, listener, it's, uh, it's impossible to om te what, what I wat ik op dit moment zie. Er is nothing really gebeurd, maar er zijn zoveel dingen to te zien. En ze zijn heel snel. Ik rewinding, weerwinding. Ik probeer het gewoon... Maar het is echt hard om... To to find uh, well where you are. It's, uh, it's uh, de -realizing. De -realizing. Mm. a it's a very derealizing. I have another helmet here for uh. Ik heb het dieper ingaan op virtual reality, wat een officiële benaming is voor een een nieuw soort realiteit die op dit moment aan het ontstaan is. Virtual reality is actually a technologische ruimte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 unofficial reality, zoals wij het noemen, terechtkomt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 Oh, there it is. Oh, there it is.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 Virtual reality, without even knowing of its existence. Yeah, I think it's a way of dealing with the world. Heel reëel gezien uh, beschikt het aanbureau over een uh, audiostudio, de audiovisuele studio. Het zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Deel van radiotelevisie televisie dus. Uh, er staan wat computers, um, er is een kantoor, dit zit, dit zit allemaal in één ruimte nu. En dat uh, is behoorlijk druk, het is behoorlijk uh, in uh, installatie.